Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS-journaal. Gedetinees in de gevangenis zelf gaan verdienen. Gevangenen die er met pet naar gooien of die crimineel gedrag blijven vertonen, worden voortaan onder het zwaarst mogelijke regime geplaatst. Dat is de kern van het nieuwe detentiebeleid van staatssecretaris Steven van Justitie. Elke gedetineerde krijgt binnen tien dagen een eigen detentieplan. Wie zich niet aan de afspraken houdt, valt terug naar de standaardbehandeling. Gedetineerden die zich goed gedragen krijgen juist meer vrijheden. Ze kunnen dan bijvoorbeeld extra werken of een opleiding volgen. Gevangenen die voor ernstige gewelds- of zedemisdrijven vastzitten... krijgen meteen te maken met de strenge aanpak. Teven wil het nieuwe detentieplan eind dit jaar invoeren. De brand in het natuurgebied Aamsveen heeft zich vannacht niet verder uitgebreid. De brandweer in Twente is vanochtend verder gegaan met nablussen... omdat er mogelijk nog ondergrondse brandhaarden zijn... Over de grens in Duitsland is nog steeds een uitslaande brand. De Duitse brandweer heeft 150 extra brandweerlieden opgeroepen. Ook zijn er landbouwvoertuigen onderweg met extra water. In Nederland heeft de Twentse brandweer het gebied de hele nacht in de gaten gehouden. Gisteren hebben helikopters van het leger bij elkaar 230.000 liter water over het Aamsveen uitgestort. De NAVO heeft in Libië voor het eerst gevechtshelikopters ingezet. Vanaf twee vliegdekschepen vertrok vannacht een onbekend aantal Britse en Franse helikopters... die onder meer een radarinstallatie, militaire voertuigen en een controlepost hebben uitgeschakeld. Waar de aanvallen waren, heeft de NAVO niet gemeld. Er zijn doelen geraakt in de oliestad Brega en bij de plaats Cariat, 300 kilometer ten zuiden van Tripoli. De helikopters zijn veilig teruggekeerd naar de vliegdekschepen...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 Er staan geen files, ik geef een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles. Die vinden plaats op de A7 tussen Groningen en de Duitse grens en de A67 tussen Eindhoven en Venlo. Tot zover de verkeersinformatie.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 Muziek? Muziek. Ja, dan, een beetje voor Roy dan? en een beetje voor mij ja, ja ik kom net Want? uit Griekenland met het... vakantie dus... ja, waar ben je geweest in Griekenland? op Corfu, Corfu. oh, ja. heerlijk ja. Echt ja. ik wil meteen de Sittaki weer dansen ja. en uh, onze Roy, zoals uh, net gezegd bij het begin van het programma die, uh, die gaat daar naartoe naar een van die eilanden als DJ ja. en die uh, zal misschien ook wel deze muziek draaien we weten het niet, ik denk het niet, no, he. denk het nee, niet hoor. Nee, nee. dat doen we hier niet. Het tweede uur zijn oh. we ingegaan. Ja, jij bent Don de Gebber, misschien nog even ja. aangeven. Ja, en... Uh, Mijn naam is Richard, Richard Buitenhek. Buiten, ja, ja, ho, ho, ho, ho. <laughs> Richard Buitenhek, ja. En uh, we gaan nog even naar het tweede uur, uh, Don. Ja, een, uh, aangeschoven ondertussen al. En uh, waar we straks mee gaan praten is Carl Siemens over het uh, Zandvoort Museum. En het dilemma wat we hebben daar... We moeten bezuinigen. En hoe gaan we dat dan doen? Zou dat via het, Zandvoort het Zandvoortsmuseum kunnen. En moet je dan uh, gaan uh, privatiseren of sluiten. Dat uh, kan ook. Dat is een... Maar dan gaan we ja, over. Voordat het, praat... het zover is gaan we om vijf uh, en half uh, twaalf uh, praten met Marieke van Oostrum. Met, uh, het, uh, in het Zandvoortsmuseum opgenomen, nee niet uh, ik hou het helemaal door elkaar, in ja. Zand wordt opgenomen tv-programma van RTL, ambassadeur voor één dag, ja. en uh, dat is vandaag hè, vandaag uh, wordt dat opgenomen, dus uh, uh, ja, ze komt erover vertellen in ieder geval ja, in ieder geval uh, op zaterdag 4 juni ont, ont, ontketend Joep Sertons in actie voor een patiënt met hersenletsel ja, en, dus nou, dat is allemaal vandaag, dus ik ben heel benieuwd. Ja, wat en dat En het te laatste deel van de ochtend uh, is voor Bruno uh, Bouwberg-Wilson. Die uh, gaat praten over uh, ja, alle commotie rond uh, de Louis-Davids-carré. Uh, of niet commotie, misschien is er wel een storm in het glas water. Ja, het, uh, dat moet jij weten. We gaan toch al Nee, ik hoor het liever van Bruno. Ja, dat is waar. Oké, okay, en nou, dan dat... zit de ochtend er alweer op. Ja. Maar ondertussen uh, ja. is aangeschoven. Uh, Karel Simons, welkom Karel. Ja, dankjewel. Welkom uh, ook luisteraars. Ik zal graag uh, mijn mening geven over wat gevraagd wordt. Ja. Nou, we gaan het over het Zandvoet Museum hebben dit keer. Je zal ook wel een mening hebben over Louis Davidskeré, maar daar, die heb ik ook, ja. daar zit je hier <laughs> niet voor in het programma. Klopt, daar zit de partijgenoot. Ja, uh, ja, is precies. Ja, ik, uh, ik moet zeggen, ik heb het nog eens even doorgelezen, jouw verhaal. Uh, ik, ja. ik, ik weet niet of het af van jou kwam, maar over die uh, begroting. En, uh, nee, dat is het verhaal van de voorjaarsnota. Dit zijn ambtelijke gegevens. Ja. Die, uh, ja. Dat zijn stukken die voorliggen voor aanstaande dinsdag en woensdag. Okay. Oh, okay. Nou, zullen we zullen het even inleiden. Het gaat over het Zandvoetsmuseum museum. Ik, uh, zolang ik in Zandvoort we, uh, woon, dat is al twaalf jaar, uh, is er een Zandvoort museum. Ik ben er ook een keer geweest toen een Amerikaanse vriendin over uh, kwam. Ik moet zeggen, ik was zeer uh, gecharmeerd. Ik vond het heel leuk dat we zo'n ja. leuk uh, ja. museum hadden. En uh, ja, dat, dat is gewoon aanwezig. Net zoals de boulevard en het strand. En daar denk je verder niet over na. En je denkt ook niet dat dat geld kost, bijvoorbeeld. Wist ik niet. Want er zijn toch... Uh, uh, he, er wordt toegang geheven enzovoort. Maar nou blijkt dat het Zandvoort Museum eigenlijk al heel erg veel geld kost. En we kunnen daar een hele lange begroting op loslaten. Maar het komt er eigenlijk op neer dat de totale kost op jaarbasis 250.000 euro is. En daar zijn dus de toegangsgelden al vanaf. Dus toen hebben jullie bedacht van nou dat is toch eigenlijk wel een, uh, een hoop geld neem ik aan. En nu zijn er twee opties uitgekomen. Of we gaan privatiseren. Of we gaan sluiten. Ik weet niet of er nog een derde optie is. We houden alles bij hetzelfde. Vertel. Er zijn vele mogelijkheden. Eigenlijk moet je, moeten we wat verder teruggaan. Want al langer zijn we bezig. Uh, met het uh, Zandvoorts Museum om dat een bestemming te geven zodanig dat het inderdaad niet dit uh, bedrag aan geld kost want uh, we praten over uh, 2,5 ton in euro's, dus dat is veel geld, en uh, naar onze smaak en naar de smaak van velen zeker van de Zandvoorts uh, cultuurhistorische verenigingen, ja. is dat helemaal niet nodig, okay. en ik zeg al we moeten eigenlijk eerder teruggaan, want al eerder hebben wij aangegeven dat het een hele goede zaak zijn, zou zijn als er een samenwerking zou zijn met vrijwilligers Billigers. Soortgelijk als dat ook in andere plaatsen al gebeurt, dat er een hele goede samenwerking is, dat vrijwilligers worden ingezet en die kosten geen geld natuurlijk maar die leveren wel een hele goede prestatie. Als ik kijk naar Katwijk bijvoorbeeld, daar zijn we in 2009 met een groep uit de raad geweest om te zien hoe dat daar dan toe gaat daar werken ze met ongeveer 150 vrijwilligers voor een museum, voor het, alleen het museum hè. dat is onmiddellijk vergelijkbaar en uh, dat draait daar fantastisch, ze hebben een hele hoge bezoekersgraad, ze hebben ook wisselende exposities maar ik moet wel zeggen, het is groter daar. Het museum is veel groter. Ze hebben een hele mooie collectie aan, aan schilderijen. Maar de mensen, kijk het ging me niet zozeer om de grootte, maar om de organisatie. Mm -hmm. En dat ging ons allemaal. Ik heb het toen georganiseerd met een aantal raadsleden, gevraagd of we welkom waren. Nou dat waren we. We zijn er rondgelaten, ze hebben dus alles Vertelt van hoe dat daar te werk gaat en je kunt en dat denk ik dat we dat ook heel goed kunnen overplaatsen naar Zandvoort. Ze werken daar volledig met vrijwilligers. Volledig ook volledig. Geen, geen beheerder, eigenaar, dat soort dingen. Volledig met een, uh, een bestuur dus ook, hè, wat, uh, wat dus uit vrijwilligers bestaat, die dus de zaken leiden. Dus we komen als, als... meer op het museum uit van uh, het constructie. Ja, bijvoorbeeld constructie. als je daarnaar kijkt, als, als je, hier heb je een lijstje van uh, bestuur 9, tentoonstellingscommissie 8, dat is dus de situatie Katwijk. Hè? Mm -hmm. Redactiecommissie 4, supposter 34 groep 45, hè, vergelijkbaar met hier de Burf. Ja. Uh, beheer Kledingdepot 3, Boetsters 11. Facilitair, voor alles te regelen in het gebouw. 8. Maritiem heb je dan werkgroepen genealogie en modelbouw. Met andere woorden, daar hebben ze alles geconcentreerd wat we hier ook hebben. Mm -hmm. En dan werken ze in totaal met 145 nou, mensen. Dat, en moet, daar dat, draaien ze dat mee. moet makkelijk lukken en zo. Dat moet dat is onze insteek van ja, privatiseren. Dat iemand het gaat overnemen, dat zie ik niet onmiddellijk zitten. Mm -hmm. Maar faciliteer dan, en dat hebben we al. En ik begrijp niet dat dat nog steeds niet van, uh, van slag gegaan is. Faciliteer dan de mogelijkheid om. Met uh, groepen te werken hier. Er hebben zich al groepen uh, uh, uh, verzameld hmm. bij elkaar gegaan. Uh, BZCE is dat mening de afkorting. Uh, uh, het behoud van het Zandvoortse cultuurgoed uh, nou, daar kun je in feite een samenwerking die ze zelf al hebben, kun je zo inzetten om iets dergelijks te organiseren en ik begrijp dus niet dat waar we er al zo lang mee bezig zijn, dat dat tot, tot nu toe nog steeds niet gebeurt ja, want in het rijtje wat je net opnoemde ja. komen bij mij meteen genootschap uit zandvoort ja, de babbelwagen exact. de bomschuif, die namen die komen meteen exact. Ja. Dat, dat, dat zie je hier ook terug in deze organisatie. Ja. En dat zou bij ons ook heel makkelijk kunnen, want we hebben het voorhanden. En als je dan ook uh, ja, actief bent, want dat is natuurlijk wel. Neem even het Juttersmuseum. Als je kijkt naar. Ja, dit is het verslag nog. van 2010 van de vrijwilligersorganisatie van het Juttersmuseum. Die hebben nota 25.000 bezoekers gehad. Ja. <laughs> dat, en dan dat, hoeveel krijgt het museum per jaar? Ik noem maar even 200. Nee, per jaar? Hoeveel, ja, daar hoeveel, heb hoeveel? ik het over: 200. Het Stanford Museum krijgt per jaar ongeveer 200 ja. bezoekers. En dit is 25.000. Met andere woorden, hoe stel je op, wat doe je? Dit zijn ook zuiver vrijwilligers. Jongen. Maar Kwa, voordat we ja. verder gaan, want ik heb toch nog wel even wat vragen. Tuurlijk, kom, uh, kom op, uh, op met die vraag. Hoe, hoeveel man personeel hebben we nu bij het Zandvoedmuseum dienst? Uh, ik weet niet hoeveel er op het ogenblik zijn. Maar een van de belangrijkste posten als je gaat kijken naar de, het geld, dat is de doorbelasting. Uh, hoe komt het? Uh, ik praat in, ik weet niet hoeveel mensen het zijn, er zijn een aantal nou, de, we het, kracht, we dus. de we ja. nou, Laten we zeggen, zo rond de tien 10 betaalde krachten. Nou, en, ja, nou oh, gedeeltelijk hè. Dus uh, part time uh, parttime part part krachten ja. dus hè. Want je hebt, uh, je hebt totale, totale uh, salarispersoneel 70.000 euro. Dus dat dat ik weet niet dat we dan, nog ongeveer, uh, staat, dan op, op, weet je ongeveer staat, hoeveel staat, het is. Even zien. Nee, het aantal FT's, dat staat hier niet onmiddellijk bij. Maar schat dat even rond de 10. Ja. En uh, de, de, de, het grootste post is eigenlijk, kijk, salarische personeel is 70.000. Dus dat zou je kunnen staan. besparen door die vrijwilligersorganisatie. Dat is zo. Maar en wat me heel erg... Precies, ja, 93.000. 93.000. Ver, vertel dat eens. Uh, wij hebben daar ook vragen over gesteld, die lopen nu, die worden maandag, dinsdag worden die beantwoord er zijn heel veel vragen gesteld zowel over het jaarverslag als over de voorjaarsnota, nou daar krijgen we dus maandag, dinsdag antwoord er staat onder andere bij, waar is dat dan van ja, maar... ik weet uit mijn hoofd dat het belangrijkste gedeelte ICT is, oftewel voor de computerafdeling, ja, ja. nou dan zou je daar iets mee moeten doen met, uh... ja. maar, laten we eerlijk zijn, bijvoorbeeld de mensen van het genootschap en die dus in die grotere organisatie zitten die zich verenigd hebben, die staan in feite te trappelen ...om het te doen. We doen het met liefde. Ja. En gratis. En gratis. En gratis. Nog even met terug. andere woorden, hier kan heel veel besparen... ...ik denk niet dat we deze richting van... ...sluiten of privatiseren opgaan. Nee, we moeten het anders organiseren. Ja. Nog even terugkomend op die 93.000 bestuurskosten... Ja. Uh, dat is natuurlijk geen echte besparing als je die niet meer hebt, want die blijven binnen de gemeente zitten natuurlijk. Dat zijn overheidskosten die versleuteld worden naar het museum. Klopt. Ja. Ja, dat klopt. Dus dan zal de gemeente zelf die 93.000 ook eigenlijk moeten elimineren ja, ja. in minder mensen. Ik, minder ik weet ]riciteit. het niet zeker, maar ik vermoed dat ze bijvoorbeeld op het aantal uh, laptops en pc's die ze hebben, dat ze de totaalkosten versleutelen. Dat zou ja. best, best kunnen ja, doen ja, dat, dat dat zo, het, zo, uh, zo werkt. is de overheidskosten, ja. ja. Ja. Okay. Ja, we moeten het even gaan afronden, Carl. Um, maar even samenvattend, uh, we, we, we houden het uh, zoals het nu is. Is dat ja. ook nog een optie met die 250.000 euro begroting? Nee, ik denk niet dat je dat in de huidige tijd dat kan doen. Ik kunnen denk we dat we nu echt naar een oplossing toe moeten. Daar ben ik ook helemaal van overtuigd dat dat uh, noodz noodzakelijk is. Ja. Ik vind het wel leuk om te horen dat je pleit voor een, een derde optie. Namelijk ja. een veel beter gebruik van de al aanwezige bron. De... Ja, zonder meer. Ja. Ik zou daar, als er zo nog even gelegenheid is is uh, nog een ander voorbeeld van vrijwilligers. Ja, prima, geef maar. Ja, mag dan. Ja. Uh, ik ben, ben met... Uh, en dat grijpt eigenlijk hetzelfde met vrijwilligers. Ik ben donderdag, hemelvaartsdag, ben ik in Hoorn geweest. Ben ik daar met de stoomtrem mee geweest. Dat is een heel gebeuren daar. En dat wordt gerund door honderden Vrijwilligers. vrijwilligers. Het is west friesland onder stoom. Dit is dan alleen, ze hebben een heel jaarprogramma, maar dit is dan het Hemelvaartsweekend van 2 tot met 5. Op ieder station was er een expositie met mensen. In de treinen zaten mensen met oude klederdrachten. Uh, op elk punt, er was een, een botus die dan van Medemblik naar Enkhuizen, Je kon. Ja. Dus een historische driehoek maken. En dan weer in Hoorn terugkomen. En... Dat wordt allem, allemaal en alleen door vrijwilligers gerund. Kijk. Met andere woorden, het kan. Het kan ja, zeker een voorbeeld Ook nu nog, hè, want als we zeggen, kijk, nou nu kan dat niet meer... Kijk naar ons Goed Old CFM. Ja. Ja, maar alleen maar vrijwilligers. Alleen maar, alleen maar vrijwilligers. Ja, met andere woorden, wij pleiten voor, laten we nou eindelijk eens die sleutel vinden met elkaar praten. We hebben ook oh, ja. een vraag gesteld bij onze vragen over, het, uh, over de voorjaarsnota van, is er nu al overleg geweest? Zo ja, wat heeft dat opgeleverd? Zo nee, waarom niet? Oké, okay. goed. Nogmaals, heel leuk dat jullie heel creatief een, een andere oplossing hebben die, die heel aansprekend is. Mm -hmm. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. We hebben nog geen antwoord, maar Ellen Parsons denkt van wel. Don't answer me. <laughs> Alan Parsons met Don't Answer Me. Aangeschoven ondertussen is. We hebben een klein beetje het programma moeten omdraaien. Bruno Bouwberg-Wilson over het LDC. Waar commotie is. Over wat gaat er nou gebeuren, wat gaan we doen. Amtelijk gezien praat je dan over bestemmingsplannen en dergelijke. Bruno, kun je eerst eens even de luisteraar vertellen. wat is dat nou? Bestemmingsplannen en dan ook met betrekking tot het Louis-Davids-carré. Ja, nou, goed, goed, goedemorgen luisteraars. Goedemorgen. Um, het is zo dat op het moment dat je kijkt naar de, naar de bevoegdheden en de, en de competenties van het gemeentebestuur, dan kun je dat, moet je dat splitsen in het college, bestaande uit burgemeester en wethouders, en de gemeenteraad in Zandvoort, bestaande uit 17 raadsleden. De raad heeft uh, besloten dat er een uh, nieuw bestemmingsplan moet komen voor het louis carré. Dat was ja. onder andere ingegeven door de bouw van een brede school, maar uh, dat is een bredere plan. Dat maakt deel uit van een uh, bestemmingsplanprocedure. Nou, hoe gaat nou zo'n bestemmingsplanprocedure in zijn werk? Op het moment dat de raad heeft besloten dat er een bestemmingsplan moet komen, uh, gaat het college dat insteken. Dus het college komt met een... Dat hoeft niet, maar dat kan. Met een voorontwerpbestemmingsplan. Daarna met een ontwerpbestemmingsplan. En vervolgens kan de raad beslissen wat ze van zo'n bestemmingsplan ja. vindt. Ja. Nou, in die procedure van een, van een bestemmingsplan zit de ter visielegging daarvan en dat gebeurt onder verantwoordelijkheid en op initiatief van het college, dat immers de opdracht van de raad aan het uitvoeren is daarmee dat betekent dus dat in eerste instantie belanghebbende burgers in Zandvoort, die kunnen dus op zo'n bestemmingsplan reageren daar komt dan een nota van inspraak als gevolg van de, van de inspraakreacties Vervolgens wordt daarnaar gekeken door de hoorcommissie. Een hoorcommissie is een adviescommissie van de Raad. Uh, die uh, beoordeelt uh, in hoeverre het de klachten over het bestemmingsplan of de opmerkingen over het bestemmingsplan terecht zijn. En eventueel kan de hoorcommissie adviseren om het bestemmingsplan aan te passen. Vervolgens. Uh, Gaat dat met een besluit van de raad terug. En dat, kan, dat besluit kan inhouden dat men zich met een aantal wijzigingen verenigt met het bestemmingsplan. Er kunnen een aantal amshalve wijzigingen worden voorgesteld als er foutjes in zitten. En zo gaat zo'n procedure. Nou even wat betreft het Louis-Davidskaree. Het Louis-Davidskaree maakte in de bestemmingsplanprocedure deel uit van het bestemmingsplancentrum. Alleen dat bestemmingsplancentrum, dat bestond uiteraard niet alleen uit het louis carré, maar ook zeg maar, dat, ge dat gebied wat tot het plangebied daarbuiten behoort. En daar bleken nogal wat voeten aan klemmen te liggen, waar het betreft eh, de fact-finding. Dus klopte de feiten wel met zoals dat in het bestemmingsplan was weergegeven. Nou, dat bleek op een aantal punten niet het geval. En toen heeft de Raad besloten om eh, alleen het louis carré deel uit het bestemmingsplancentrum goed te keuren. Vervolgens... Uh, en dan moet ik ook even vertellen, wat doet nou zo'n bestemmingsplan? Zo'n bestemmingsplan be beschrijft op welke plekken je welke bestemmingen mag realiseren. Dus eigenlijk de bestemming van een stukje grond. Of ja, daar een café, hetzelfde. of een woonhuis, of parkeren. Ja, precies. Dat, en dat heeft niet alleen te maken zeg maar, met wat mag daar komen, maar ook hoe het daar mag komen. Dus hoe okay. hoog mag het zijn, hoe breed mag ja. het zijn. En er zijn ook nog welstandscriteria enzovoorts. Nou, dat, dat staat allemaal in de voorschriften en in de reglementen van zo'n bestemmingsplan. Ik heb even een vraag tussendoor. Uh, naar mijn idee wordt het Louis-Davidskeré in twee fases opgeleverd. De eerste fase is nu bijna klaar of klaar. De tweede fase die moet nu nog beginnen. Als je het over dat bestemmingsplan hebt, heb je het dan over de allebei of over, alleen over de tweede... Nou kijk, die fase waarin dat bestemmingsplan wordt gerealiseerd, daar ziet dat bestemmingsplan niet op. Dat is een stukje planning, wat afhangt van hoe je dat stedenbouwkundig oplost. En dan kom ik even terug, zeg maar, naar de toelatingsplanologie, want dat is namelijk het bestemmingsplan. Op basis van zo'n plan kun je dus, en dat is ook gebeurd ten aanzien van de eerste fase van het, eh, van het, van het bestemmingsplan en ook de opvolgende fase overigens, is er een prijsvraag uitgeschreven door het college waarbij projectontwikkelaars of bouwers eh, met plannen konden komen voor het realiseren van die brede school en het overige deel van het louis Davidskreen. Dus om, om even antwoord te geven op mijn eigen vraag, dat gaat echt over het tweede deel van het louis Davidskreen nu. Waar het nu over gaat, dat is namelijk over de, de op. Er zijn meer fases hoor, maar het gaat nu ja. inderdaad over de tweede deel. Het komende deel, laat het ik het komende wel deel, zeggen. Deel, correct. Ah, Oké, okay. helemaal. Nou, um, de, op basis van de prijsvraag is... A, die heeft AM gewonnen. AM? Op, dat is de bouwer, zo heet hij. Ah. en, uh, okay. en uh, Die heeft daarvoor dus een plan ingediend. Uh, en uh, dat heeft het college geaccepteerd. Um, Naar het zich nu laat aanzien, en daar is de, de commotie als het ware begonnen... Um, is er tussen wat het bestemmingsplan toelaat en wat het AM heeft aangeboden, een verschil. Mm -hmm. ja. En op basis van dat verschil hebben we nu de, de volgende kwestie. Uh, er moet dus, wil dat plan weer passend worden gemaakt. Uh, of meegezegd wordt het bestemmingsplan, moet ik zeggen, passend worden gemaakt op het plan. Dan moeten er veranderingen komen. Ja. En andersom kan ook dat het plan... ...passend wordt gemaakt op bestemmingsplan. Nou, dat, dat, wordt, dat is namelijk een beetje een tricky affaire... ...want we weten namelijk niet in hoeverre... ...zeg maar in dit geval... De, ...het accepteren van het plan... Um... Een, een, een meerwaarde heeft dan uh, wat er volgens de regeltjes is toegestaan. Ja. Nou, daar zit nou de frictie. En wat, wat blijkt nu? Uh, dat er op een paar plekken uh, meer bebouwing moet komen dan wat we aanvankelijk in het bestemmingsstand Hoger. toelaten. Hoger. En uh, ja, ook, ook soms wel met wat meer volume. Nou, waar is dat het gevolg van? Dat is het gevolg van het feit dat op de plek van het vroegere gemeenschapshuis, wat intussen gesloopt is, aanvankelijk een A-hoed, een Samengaan van apotheek en huisarts enzovoort. Ja. Um, zou worden gerealiseerd... en dat lijkt nu niet door te gaan. En daar moet dus iets anders komen. Nou, dat iets anders... dat ziet uit dat dat dus een groter volume... zou moeten krijgen als dat we aanvankelijk... aan de A-hoed hadden willen toewijzen. Datzelfde is ook het geval... voor wat betreft de nieuwbouw op de plek... Van de vroeger, waar de vroeger de Schafschool stond. Ook daar is er sprake van dat het volume... Uh, toe zou moeten nemen. En... Um, nu is het zo dat op het moment dat... Natuur en dat is natuurlijk begrijpelijk in zo'n proces... Hè, want dit is natuurlijk nogal een groot project... daar heb je natuurlijk tussen de theorie... het bestemmingsplan, zal ik maar zeggen... de, toelatings, de toelatingseisen... Ja. en de, hoe ga je dat nou in de vorm van de stedenbouwkundige invulling realiseren... daar kom je altijd op dingen die je zegt... ja, dat zou beter zijn als dat iets anders zou worden. En dan is het de bedoeling dat het college door middel van... De, ...de actieve informatieplicht die het college dan daarover heeft... Ja. ...met die informatie naar de raad komt. Ja. Nou, als een slag de hemel kwam er ineens een hele nieuwe bestemmingsplanprocedure om de hoek kijken. Er is namelijk nu een nieuw voorontwerp bestemmingsplan LDC ter visie gelegd ja. door het college. Nou, daar wist de, de raad niet van... En eh, naar verluid zou dit zijn gekomen, omdat namelijk de informatie die het college naar de, de raad had gestuurd, niet bij de raad is aangekomen. Wacht even hoor, ik denk dat de luisteraars hun oortjes beginnen te piepen, de mijne namelijk ook. Vertel. Uh, wat er, er is nu een nieuwe procedure ontstaan, ja. uit de hoge hoed komen vallen, maar is dat hetzelfde als een nieuw bestemmingsplan? Of, nou kijk, een, wat, of, je, wat je over het algemeen doet op het moment dat er een wijziging of een aanpassing van een bestemmingsplan uh, moet komen... dan doe je dat door middel van een post-hel-bestemmingsplan. Het college heeft ervoor gekozen om dit nu in de vorm van een geheel nieuw voorontwerp bestemmingsplan te doen. Ja, ja, dan dus moet een ik nieuw, wel zeggen, ja? dat het, het, wel een heel, het heet weliswaar een heel nieuw voorontwerp... maar het de grootste deel van dat plan is, zelf, is wel ongewijzig gebleven. Ja. Alleen okay. het wijzigt op twee, of op zich vind ik wel, belangrijke punten. Dus, dus als ik het goed begrijp, dan is er dus uit de hoge hoed... ...een heel nieuw bestemmingsplan gekomen... ...en daar was, wist de raad helemaal niks van. Dat is nee, eigenlijk het probleem. Nee, nou. nee, nee. De, raad, de raad wist wel dat er op basis van het feit... ...dat, dat, uh, dat die aanhoed... de plek van het vroegere gemeenschaphuis... ...dat dat niet door zou kunnen gaan. Dus daar gaan. moest een verandering een aanpassing komen. aanpassing van een mm -hmm. bestemmingsplan zou moeten komen. Maar dat er een heel nieuw bestemmingsplan zou komen... ...dat, uh, dat was voor veel raadsleden... ...in ieder geval voor mij was dat compleet okay. niet. En daar, en daar zit het probleem? Nou, het probleem zit, zit, uh, zit in twee punten. Um, uh, niet alleen zeg maar, kun je vragen stellen... Bij, de, de, bij het feit of de raad wel adequaat geïnformeerd is... en of dat wel of niet verwijtbaar is. En daar gaan we het dinsdag een over item. hebben. Dat is een politiek item. Maar je kunt, moet je ook de vraag stellen... in welke positie verkeert de raad nu... Um, uh, wat betreft de beoordeling... en de vrijheid van handelen... van wat er ten aanzien van uh, de, de, het plan wat AM heeft gemaakt... aan wijzigingen dat bestemmingsplan nu nodig lijkt... Ja. Want, Bruno, ik heb nog ja. wel een vraagje daarover. Want dan kom je bij de verantwoordelijkheid van politieke partijen. Willen wij zondvoortes dat wel? Oftewel jouw achterban en andere partijen. Willen wij wel dat, het, dat er een verdichting plaatsvindt, een verhoging en dergelijke? Daar heb ik het antwoord wel op. Man. Nou, ik, ik, eh, ja, als dan moet ik, je die als vraag ik, als politieke partij nu gaan stellen? Nou die, ja, en, en daar worstelen denk ik op dit moment heel veel partijen mee. Want ik denk dat er veel partijen zijn, waaronder ook die, die, die, die van mijzelf. Uh, of je nou aan de rand van zo'n gebied, hè, waar je ik vind trouwens toch, de schaal van de bebouwing die nu is, is behoorlijk groot. Nou, ja. uh, het is als niet je nou, gezellig geworden. Als je, als je nou aan de rand van dat gebied opnieuw die schaal tot het Precies. maximale optrekt. Ja. ja, dan is die schaalsprong zo groot dat ik dat uit stedenbouwkundig op, uh, opzicht niet aantrekkelijk en zeker ook niet verdedigbaar vind. Ik, dat vind, je, ik vind, naar mijn smaak, moet je dat uh, als het even kan zien te voorkomen. Zodat er een meer geleidelijke overgang van de kleinere schaal van het dorp ja. wordt overgaan naar de grotere schaal van het LV. Ja, dat, dat is zo. Is dat ook een, een kwestie waar, waar partijen op dit moment mee worstelen? Dus? Nou kijk, waar, waar partijen mee, mee worstelen... ...dat is, uh, dat is denk ik de, het, het volgende. Is nu door het accepteren door het college... ...van uh, het stedenbouwkundig plan van AM... ...waar kennelijk die, dat grotere volume in zit... ...ten opzichte van het wat in het bestemmingsplan kon... ...namelijk minder... ...is nou het accepteren van dat plan... Plaats dat de raad in een dwangpositie ja, ja, ja. of nee. Om namelijk iets, iets goed te gaan moeten gaan vinden. Ja. Wat men eigenlijk helemaal niet wil. Ja. Uh, kunnen jullie als politieke partijen uh, de stekker eruit trekken? Nou, uh, dan moet je natuurlijk ook heel goed uh, realiseren wat de gevolgen daarvan zouden zijn. En wat zijn de gevolgen? Ben nou, dat weet ik eerlijk gezegd op dit moment niet. Nee. Want ik, ik weet namelijk niet uh, in hoe, uh, wat nu in feite juridisch bindend is. Nee. Normaal gesproken zou je zeggen, dat is het bestemmingsplan. Ja, want dat, want goed gekeurd door de raad. Ja, precies, want daar staan de voorschriften in. Ja, maar AM heeft zich niet, gehouden, niet helemaal gehouden aan het bestemmingsplan. De raad en het college hebben goedgekeurd waar ze mee kwamen. Nee, de, de dus, raad, raad heeft ja, dat wat niet goedgekeurd, want de raad is daar niet in gekend. Oké, okay. het, het punt, college heeft goedgekeurd. Het punt is nu, nu hmm. weer, uh, uh, kijk, de raad vindt dat er een bestemmingsplan moet komen en het college voert die opdracht uit. Uh, er, er moet natuurlijk een stedenbouwkundige invulling komen ja. en een plan daarvoor. Het college voert dat uit. Heeft, dat, uh, heeft, heeft die prijsvraag uitgeschreven? Heeft uit die prijsvraag een winnend ontwerp uh, gekozen? Heeft dat overigens ook aan de raad gecommuniceerd? Dat ja. is tijden geleden al overigens het, het geval geweest. De raad had kunnen weten dat het niet volgens het bestemmingsplan was. Nou kijk, en dan gaat het er weer om welke informatie krijgt de raad nou precies... En dan, ja. dan heb je denk ik toch een beoordeling op een wat andere, in een wat andere detaillering en in een wat andere schaal ja. dan, dan, dan dat dat nu naar Oké, okay, dan gaan we, daarvoor komt. gaan we daar even naartoe. Want vorige keer zat, zat Jerry hier van de VVD en die zei van ja, ik ben gewoon, ja, voor mij waren letterlijk de woorden voorgelicht door Tatus. Dat was een beetje de voor gelogen. Ik weet niet of dat precies de woorden waren. Uh, want hij zei van, ik ben niet op de hoogte gebracht van die nieuw, dit nieuwe bestemmingsplan met die nieuwe dikkere bebouwing. En de Tatus die heeft toen later in de pers heeft hij gezegd, ja, maar ik heb het wel degelijk gestuurd. En dan nou blijkt het ergens onderweg later te zijn aangekomen. En hoe, hoe dat kan, weten we dus niet. Maar dat is denk ik het probleem. Hè? Dus de Tatus okay. zegt, ik heb het wel ge, ge, gemaild of gestuurd. En uh, Jerry zegt, we hebben het niet ontvangen. Ja, nou daar, daar, daar als het dus om gaat is de raad op, op juiste wijze door de verantwoordelijk wethouder, de wethouder daar is geïnformeerd. Ja, dan gaat het natuurlijk om uh, uh, welke informatie hebben wij gekregen. En je moet je nu ook afvragen, en welke informatie is ons gestuurd? Want het blijkt dat dat niet samenvalt. Hmm. Oké. Okay. Ja, wat ik net noemde een politieke kwestie, En nu gaat daarover gepraat worden. Waar wij als Zandvoorts mee geconfronteerd worden, zometeen, is misschien wel een uh, uh, bebouwing die wij helemaal niet willen. Hmm. Nou kijk, als Zandvoorter heeft, uh, heeft men kennis kunnen nemen van het bestemmingsplan wat er visie heeft gelegen. Ja. Nou, dat bestemming wat er visie heeft gelegen uh, ging dus van een andere schaal van bouwing ja. uit op ja. de plek van de a ja. want dat was toen uh, ja. gepland, en uh, op, uh, op de op locatie Hanni Schaft. Dat ja. was gewoon wat minder. Ja. Om de een of andere reden is er nu uh, zeg maar een verruiming van die mogelijkheden op die plek uh, gekomen. En de vraag die je inderdaad moet stellen is, willen wij dat wel? Ja. Nou, ik denk dat er goede argumenten zijn om met name op die plekken waar het nu om gaat, geen ruimere bebouwing toe te staan. Nee. Ja. Nee. Nou, zullen we daarmee afronden? Want Dat is een de politiek dat, uh, standpunt. De besluitvorming daarover. Uh, ja, ingegeven is. door jullie achterban. Ja. Ja. Mede ingegeven door, door onze achterban, maar we hebben natuurlijk zelf als raad ook een, een mening over waar het wat betreft de invulling van de, steden, de stedenbouw in Zandvoort naartoe moet. Oké. Okay. En heb je een beetje het idee, want jouw visie van de OPC daarmee kennen we, maar wat is de... Huh? OPZ. OPZ, sorry, OPZ. OPZ. En de achterban van de andere partijen, begin eens bij de oppositie, hoe kijken die ernaar? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat je, dat je dat niet kunt scheiden in oppositie en coalitie. Nee? Ik denk dat er ten aanzien van de hele informatiestroom... En ten aanzien van willen wij wel wat daar nu uh, wordt voorgelegd en mogelijk gemaakt. Ik denk dat daar dwars door alle partijen heen uh, meningen zijn die vinden dat het, het niet zou moeten. En ik, het, het, zoals het mij nu uh, toeschijnt, maar vergeef me als ik het verkeerd inschat, dan denk ik dat er een meerderheid is die dat eigenlijk niet wil. Nee. Maar de vraag is: hebben wij nog wel de vrijheid ja. om, dat, uh, om dat af te, af te dwingen? En, je... en wat zijn de consequenties van, straks... als je dat gaat afdwingen? En dat wordt zometeen het debat. Ah, en, dat wordt, en dat wordt het debat en okay. dat is namelijk ook het vervelende dat je dus uh, mogelijk in een dwangpositie komt nou heel erg helder, ik heb ja. het zelfs gesnapt nu dus dat is ja. heel wat ja, Als het was niet politiek gedaan. nee het was een hele heldere uiteenzetting, heel erg bedankt daarvoor graag gedaan, heel veel succes dinsdag succes. Ja? Ja. en Engelsen zouden zeggen oh boy Hele <laughs> heerlijk goedemorgen all my love all my kissen You don't know what you've been missing, oh boy When you're with me, oh boy The world will see that you Were meant for me All my life I've been waiting Tonight there'll be no hesitating, oh boy When you're with me, oh boy The world will see that you You were men for me. Nou, uh, oh boy. Oh boy. Dat was een, een, ja, wat was het vorige onderwerp? Het ja. ging over een heftig politiek onderwerp. Maar we hebben nu een heel ander onderwerp. Nou, twee, uh, twee mooie heren. Joep Sarton, bekend van radio en TV. Welkom. En Mark Verlooy. Verlooy. Jullie zijn uh, lekker vandaag een dagje aan het struinen. Door Zandvoort uh, met een heel mooi doel. Het, uh, kun je dat vertellen, het doel? Ja, Mark, mag ik er wat over zeggen? Ja, we gaan uh, donateurs werven voor de hersenstichting. En dat gaan we doen uh, met uh, Joep en mij, met z'n tweeën. En ons doel is 250 donateurs binnen te halen in één dag. 200? En 250 nieuwe donateurs. Ja, en de bedoeling is dat we, dat we mensen naar de squatbaan in Zandvoort, op het circuit van Zandvoort, laten ja. komen. En uh, die, uh, die gaan dan een beetje ervaren hoe het is om met een beperkt gezichtsvermogen, want uh, Mark die heeft een herseninfarct uh, een aantal jaren gekregen en die is, die is gehandicapt, hij, hij loopt slecht, hij, uh, hij, hij ziet slecht. En dan is de bedoeling om um, de mensen te laten ervaren hoe het is met een beperkt gezins, gezichtsvermogen uh, te laten rijden. Want dat is mm. heel erg jammer, maar die mag geen auto meer rijden, dat vindt hij heel erg vervelend. Ja. Um, dus de bedoeling is inderdaad, kom naar het circuit van Zandvoort tussen 3 en 5. Mm -hmm. En word de donateur van de stichting, dat kan al vanaf 4 uh, euro per maand. En daar kan je dan op, uh, op de baan kan je een squat rijden. En degene die dan de snelste ronde heeft afgelegd, die krijgt dan een uh, dat, dat is dan ook misschien wel aardig een exclusieve rondleiding op de set van goede tijden, slechte tijden, oh, leuk. en een figurante rol kunnen ze winnen. Kijk, maar ik, ik zie me dan uh, als ik dan zelfs zo'n squad uh, rij en ik wil dan natuurlijk heel graag bij goede tijden, slechte tijden daar, uh, daar uh, zijn. Dan ga ik natuurlijk dan trek ik het gaspanaal open en dan zie ik wel uh, de dood of de oh, radio. Oh, je, je ligt zo om met zo'n ding. Ja precies. Hoe, hoe hebben jullie die veiligheid uh, gewaarborgd? Nou, de veiligheid is dat ze een, uh, dat ze een helm op krijgen. Zo? Ja. <laughs> dat is heel wat. Ja. Zeker als je onder een squat terechtkomt. Nee, ja. Ik ben al gehandicapt. Dus dat is makkelijk. <laughs> Ga je ook mee racen? Ja. Ja. Ga jij ja, straks ja. De bij de rol misschien, of de ja. figurante rol doen. Nee, maar hoe is dat alles? Want, uh, ja, ja, nee. Het is gewoon heel erg belangrijk. Kijk, de stichting heeft gewoon do donateurs nodig. Die, die, die, die, die zetten zich in voor, uh, voor, uh, voor, voor heel veel. En, en ja, daar, daar hebben ze hulp bij nodig. En vandaar dat we deze dag ja. Georganiseerd hebben. Ja. Uh, en, en, en zeker met Mark. Want ja, die, die heeft dan de lijf ondervonden. Wat het is om een hessinfarct te, te, te hebben. Joep, hoe kom jij daar zo bij uh, Nou, ik ben gevraagd om, uh, om ambassadeur voor één dag te zijn. Hmm. Dat en is in ik... het kader van het RTL-programma. Ambassadeur voor één dag. Ja, precies. en Je ja. bent gevraagd daarvoor. Ja. Heb je daar wat in verdiept in... Uh, in dit soort zaken? Ik heb me er wel enigszins in verdiept, ja. En ik moet je zeggen dat ik toch wel een hele lichte of toch wel een affiniteit daarmee heb, omdat mijn vader is overleden aan een. een, een, een, een vorm van dementie. Ja. Dus dat. Uh, ja, dat dat, dat. dat vind ik dan belangrijk. Ja. En jullie zijn samen opgetrokken de laatste tijd? Ja, we hebben net, uh, we hebben net uh, uh, hebben we gekeken van oké, okay, wat kunnen we doen? Hoe kunnen we die mensen naar het circuit van Zandvoort krijgen? Dat, dat, dat doen we door, door flyers uit te delen, oproepen op het op, op internet... Kennissen, vrienden bellen en, en geweldig dat we ook hier eventjes onze oproep uh, kunnen ja. doen. Ja, ik wil het niet ja. overdrijven, maar we hebben een redelijk aantal luisteraars. Ja. Maar het dekt natuurlijk niet heel zandvoort. Het is. Uh... Nee, maar goed, iedereen... dus jullie doen andere activiteiten ook. Ja, nee, absoluut. Dit is een onderdeel ervan. Maar, maar, maar gewoon, alles is welkom. Als we maar iets van publiciteit kunnen, kunnen doen, dan. Uh... Ja, het is geweldig. Beschrijf eens wat je zo de hele dag kon doen, uh, Joep. Nou, ik heb, uh, ik heb eerst uh, bij, bij Mark ben ik thuis geweest. Daar uh, hebben we een praatje gemaakt. Daar heeft Mark eventjes een beetje verteld over zijn, uh, over zijn handicap. Uh, we hebben... Um, uh, ik, heb, ik heb zijn huis gezien dus. Uh, nu zijn we hier. Straks moeten we naar het strand. En daar gaan we ook weer mensen uh, vragen om naar het circuit te komen. Dus alles staat eigenlijk in teken om die 250 donateurs te werven. Okay. Mark, hoe ervaar jij deze dag? Dat is heel boeiend. Ik vind het heel leuk dat iemand iets voor me doet. Ja. En een groot avontuur. Ja. Want ik vind wel de hersenstichting belangrijk. Dus dat ik persoonlijk iets voor de hersenstichting kan doen. Dat is wel heel belangrijk. Natuurlijk is het een groot avontuur. Ik vind het ook heel leuk. Want ik heb ontdekt dat Joep een maand ouder is dan ik. Dus voor hetzelfde geld had het hem ook kunnen overkomen. Ja. Want met zo'n herseninfarct is in drie seconden je leven hmm. helemaal naar de maan. Ja. Totaal, ook van mevrouw en mijn kinderen. En mijn ja. kinderen hadden een, een stoere vader, s ochtends die nog hun brood had gesmeerd voor school. En die avond lag hij in het ziekenhuis met een opengesneden schedel. Ja. Dus, um, ja. En, toen, en sindsdien ben ik er niet meer echt. Ja, je, je leven verandert. En ja, het, het, de hersenstichting het verniet, ja. probeert daar van alles aan te doen. Preventie uh, en dergelijke dingen. Hoop ik ook nazorg. ja. En nazorg. Ja. Ja. Daaronder vind jij ook steun. Uh, ja. Op dat gebied. Nou je ziet er nog stoer uit hoor met je jack. Ja bedankt. Leven dat, de hersen. Dat valt best dat ding. Ding. Ja. Ja. Ja. En jij woont in Zandvoort. Uh... Ik woon nu uh, in een uh, pand van uh, Nieuw Unicum aan de Hoge Berg. Okay. Dat uh, helemaal ingericht is voor mensen met zogeheten niet aangeboren hersen aan uh, hersenletsel. Mm -hmm. En je hebt een soort begeleid wonen? Ja, dat is helemaal begeleid. Heel lief begeleid wonen. Ah, heel en lief. heel belangrijk is dat ik daar Tamara van Ré noem. Uh -huh. Die moet landelijk bekend worden. Want? Omdat het zo'n schattige begeleidster is. Ik zou het maar niet landelijk bekend laten maken. Jawel. Nee, hou er voor jezelf. De beste begeleidster die je kunt denken. En, ja. en zij komt ook uit Zandvoort? Ja, ze is een Zandvoortse. Nou, het mooie, mooie ode. Ja, heerlijk, ja. ja. Nou, we gaan langzaam wat afsluiten. Uh, uh, uh, ja, is er nog iets wat jullie willen zeggen? Kom allemaal. Kom allemaal uh, vanmiddag om tussen drie en vijf. Tussen drie vijf en vijf. Van dus kan je lekker Meld een squatje, squatje, squatje rijden? Dat kost niks. je nog iets leuks doen? Ook. Nee, dat, is, dat kost niks, Maar je moet wel ja, donateur worden. Wel en donateur. Dat kan al van vier, vanaf 4 uur per, per maand. Dus dat is eigenlijk niks. Ah, Oké, okay. ja. goed. Dat nou, moeten we moeten en we doen. En het strand? Waar hoor. zijn jullie zo op het strand? Als mensen nog jullie willen ontmoeten, enig idee? We gaan het hele strand af, toch, Mark? ga je met de rolstoel? Die hebben we. met ja. de rolstoel de zee in. <laughs> Oké. Okay. Ja. Nou, nou, uh, als je nou wil een netje meeneemt, yeah. heb je met. De... Ja. Ja. <laughs> okay. Nou jongens, heel veel succes ja. met, uh, met deze en een fijne actie dag en, en hoop prima dat je, dat, je dat doet en uh, leuk. Bedankt je, dat we even mochten praten. Ja. Ja. graag gedaan. Heel graag. En uh, uw succes met uw programma. Dank u wel. Ja. Goed. Dat. Uh, de volgende dag. was het. Ja, we gaan even naar de muziek. Neil Diamond met Song, Song, Blue. En welkom terug bij uh, Hotel Hoogland. Bij Goedemorgen, Zandvoort, waar Don en ik uh, dit uh, programma presenteren. Maar niet voor lang, uh, nog acht minuten en dan is het weer twaalf uur, uh, Don. Ja. Nou, um, u, heeft nog, u weet nog niet de helft wat hier net allemaal gebeurd is. Um, er kwam een uh, RTL-camera ploeg. Echt het hotel binnenvallen. Uh, want het onderwerp uh, van Joep Sarton en Mark Verlooy Dat werd live. Nou ja, live. Dat is dan live. Uh, opgenomen. Voor een uh, RTL uitzending. Ja. Dus uh, we staan er allemaal op. Dus wilt u een keer zien hoe dat hier gaat in Hotel Hoogland. Kijk dan op 26 juni. Naar RTL 4, het programma Ambassadeur voor een dag. Om 5 uur. Dus uh, 26 juni, ik weet niet wat vandaag dag dat is. Uh, nee, weet ik ook even niet. Uh, 26 juni RTL 4, om 5 uur. Ambassadeur voor een dag. En dan ziet u dus Joep Ton en Mark Verloo hier aan de microfoon zitten. En uh, wat voor dag is het? Uh, nou, wat voor dag is 26 juni? Ja. Oh, dat is een zaterdag. Dus zaterdag 26 juni, RTL 4, ambassadeur voor een dag. Nou, we gaan nu naar de agenda. Ja, we gaan naar de agenda. En, uh... Het is zondag? Hier staat zondag. Het is een zondag. Ja, het is een zondag? zondag. Oké, okay, zondag 26 juni, laatste bot. Dankjewel Roy, je bent onbetaalbaar. Ja. Goed, de agenda voor de komende week. Er zijn weer een hele hoop activiteiten. En zo is het er op zaterdag en zondag... 4 en 5 dus vandaag en morgen is er een uh, historische Zandvoort Trophy. Allemaal geweldige historische auto's uh, zijn er te zien op het circuit. En dat, uh, die gaan racen. En die staan uh, gewoon tentoongesteld. Je kan er omheen lopen. Uh, Mag je ze aanraken? Ja, ze een Dat is echt ja. vreselijk leuk. En dan uh, zaterdag uh, 4 juni. Dat is vandaag om half twee tot drie uh, uur. Dat is wel een van mijn favoriete uh, Don. Ja? Dat is een rondleiding door de geschiedenis van Oud-Zandvoort. Deels in het Museum en deels een uh, rondwandeling. Dus ontdek de geschiedenis van Zandvoort aan de hand van een rondleiding. En dat is elke eerste zaterdag van de maand. En de rondleiding begint dus in het museum. En ...gaat over in een wandeling door Oud-Zandvoort. Nou, hier staat minimaal 15 personen. Ik weet niet of dat uh, klopt, misschien wel maximaal. Maar in ieder geval, kom op tijd. Ja, dat is zo. Dan gaan we morgen, uh, zondag 5 juni... ...om uh, 1 uur naar, met z'n allen naar het Raadhuisplein. Want daar speelt in de papagaaienkooi... ...oftewel de muziektent... <laughs> uh, Martin, ...Martijn Schok... Uh, boogie and Blues Band En dat is een beetje een mix van Boogie Woogie Rhythm and Blues En and Jazzy Sound En dat uh, is vreselijk lekker om naar te luisteren En in zonnetje en dergelijke Heerlijk Heb jij iets met tango's? Nee Nee. Nou, dan is dat, dit niks voor jou. Want diezelfde zondag om vijf uur tot tien uur is er een tango-salon bij Meijer aan Zee. En dat uh, kost tien euro, maar daar krijg je wel een drankje voor. Ja, Oké. Okay. En ik begrijp dat jij toegezegd hebt uh, om dinsdag tot en met vrijdag. <laughs> ja, ja. Ik heb mijn hond. Ik kom er mooi Ik heb geen hond. Oh, dan heb je een excuus. Om uh, s'avonds aan. Uh, de wandelvierdaagse te doen. Met of zonder hond. Elke keer de start om uh, half zeven. De eerste keer in ieder geval uh, op Duintjesveld. Bij de hockeyclub. Ja, opke, ja. En dan gaan we weer twee dagen verder. Namelijk donderdag 9 juni. Om vier uur. Van vier tot half zeven. Dan hebben we een haringparty. Bij Pesk Fresco. En net zoals vorig jaar wordt dit weer samen met het Chanticor Voor de Mast uit Katwijk een groot feest. En uiteraard is er natuurlijk de Hollandse Nieuwe. Ja. Uh, vers van het mes. En uh, er zijn spectaculaire aanbiedingen en nog veel meer. En nu we toch bezig zijn met het reclameblok. Uh, op donderdag 9 juni is er om 8 uur, tot 1 uur s'nachts zelfs, bij uh, Café Koper een proeverij Hertog Jan. Dat is volgens mij uh, bier toch? Ja, dat is bier. En... Uh, dat is Gert Jan. Mooi, oh, die wordt helemaal uh, blij. Is het is nieuwe huiswerk van koper. Dus. Ben jij een beetje een Jan uh, fan? Oh ja, is het ja. erg... Uh... Maar je moet je wel uh, aanmelden, want vol is vol. Ja. 5713546. En dan gaan we naar een excursie. Zeeland, Zeedorp en Landschap. Kostflorenpark Zandvoort. En dat is ook op 9 juni. Dus dat is een drukke dag, uh, Don. Ja. Om uh, van 7 tot half negen. Uh, en het vertrekken is om 7 uur bij de ingang van de... Oh ja, dat ga je vast verkeerd zeggen. Charles van Uffortlaan. Ik hoop dat ik het goed zeg. Van Uffort. Van Charles ja. van Uffortlaan 1. En het duurt dus anderhalf uur. Ja. We hadden het uh, net al eventjes aan het begin van het programma Overzing uh, in Zandvoort. Nog even ter herinnering. Dat is 10 juni. ...om kwart over zeven op het Gasthuisplein. Nou, en dan zijn we door de agenda van de komende week heen. Maar, nou, niet getreurd, want ik heb zoveel agendapunten door langs zien komen. Dat is erg, maar daar moet voor iedereen wat bij zijn. En we hebben nog een mededeling, dat is namelijk om twaalf uur. Dus dat is over een uh, pakweg vijf minuutjes. Krijgen we Oud-Zandvoort en die hebben Jan de Visser te gast. En dat gaat over het postkantoor, het oude postkantoor. Dus niet het huidige postkantoor, maar het oude postkantoor. Oh. Oké, okay. wil u dit programma nog een keer uh, herbeluisteren, dan kan dat donderdags tussen 8 en 10. U kunt ook naar uitzending gemist. Ga dan naar CFM Zandvoort. Vul datum en tijd in. Let op, een uur later invullen. Techniek was uh, in Karl Martin. Martin en onder supervisie van Roy Halderman. En de redactie wordt Yvonne Roosendaal en Ellen Jansen. En de koffie was door Betty van Vorst. Nou, en presentatie. de presentatie was Richard Buiten. En Don de Gebber. En we sluiten af met het weerbericht voor volgende week maandag door ja, DJ laas. Thomas. Ga je gang. Rain drops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 Ik zal zoon beetje in een rij, crying stop voor me, cause I'm never gonna stop the rain by complaining. Because I'm free, Nothing's worrying. De radio staat op CFN, jouw keuze is terug na dienst. Dit is Jeroen, je hebt gemaakt met het NOS-journaal. Gedetineerden moeten voortaan extra privileges in de gevangenis zelf gaan verdienen.